Ta'ala De shaykh rahimahullah ta'ala In zijn boek kitaab Het Tauhid Begint aan een nieuw hoofdstuk Nadat hij in de vorige hoofdstuk of in de vorige hoofdstukken Een aantal aanbiddingen heeft opgenoemd Die behoren tot de aanbiddingen van het hart Zoals liefde Zoals el-gauf. En die liefde en vrees die we moeten hebben tegenover Allah subhanahu wa ta'ala, begint hij hier aan een nieuwe aanbidding die ook behoort tot de aanbiddingen van het hart. En dat is het tawakkul. En het tawakkul is het vertrouwen op Allah jalla wa ala. Vertrouwen op Allah subhanahu wa ta'ala. Een gelovige die houdt van Allah jalla wa ala, die Allah subhanahu wa ta'ala vreest. Die vertrouwt op zijn Heer. Want zijn Heer, Hij is degene die alles heeft voorgeschreven. En alles heeft voorbestemd. En Hij is degene die alles bepaalt. En als Hij degene is die alles bepaald heeft, dan is het ook logisch dat wij enkel en alleen, hem, enkel en alleen op Hem onze vertrouwen dienen te vestigen. Want wat er ook gebeurt, er zal alleen datgene gebeuren wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft voorgeschreven. En daarin de sallallahu salallahu alayhi wa sallam, zegt in een hadith. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Hadith Qudsi. Ibn Adam. Yani wanneer. Alle mensen. Bij elkaar zouden komen. Als alle mensen elkaar zouden helpen. Om jou. Een bepaalde. Nadeel toe te brengen. Of om jou. Een bepaalde schade toe te brengen. Dan zal dat hun niet lukken. Behalve datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala. Heeft voorgeschreven. En als Zij met z'n allen elkaar zouden helpen om jou een bepaalde voordeel te brengen, dan zou dat niet, dan zou het hen niet lukken. Behalve datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft voorgeschreven. In alles is al bepaald. En alles staat vast. En Allah jalla wa ala is degene die alles bepaald heeft. Vandaar dat wij ook onze vertrouwen enkel en alleen op Hem moeten vestigen. En vertrouwen op Allah tabaraka wa ta'ala is een aanbidding van het hart. Lakin, het heeft ook... het heeft ook... Yani, zaken die wij moeten uitvoeren. Het vertrouwen op Allah betekent niet... dat je niets hoeft te doen... en dat je gaat wachten... op het lot... wat voor jou voorgeschreven is. La, vertrouwen op Allah subhanahu wa ta'ala... is dat jij met je hart... naar niemand omkijkt... behalve naar Allah... lakin, tegelijkertijd... Bewandel jij of neem jij de middelen neem jij de middelen waarmee jij hoopt om jouw doel te bereiken. Zonder op die middelen, zonder op die middelen te leunen. Nabi sallallahu alayhi wasallam werd gevraagd door een Bedouin: Aziyar Rasulallah: Moet ik mijn kameel vastbinden of moet ik vertrouwen op Allah? De profeet die zei: Bind hem vast en vertrouw op Allah. Wat jij moet doen, is vastbinden. Voor de rest, laat de rest over aan Allah subhanahu wa ta'ala. Doe jij het eerste, doet Allah het tweede. Laat je niet denken van ik hoef niks te doen, want Allah heeft alles al bepaald. Dus ik ga wachten totdat hetgene wat voor mij is voorbestemd, mij treft. La. Dat is het tawakul. Dat is wat de sufis doen. De sufis die zeggen van je hoeft niks te doen. Allah die zorgt voor jou. En datgene wat voor jou is voorbestemd, dat krijg jij. Dus je hoeft daar niks voor te doen. Lekker, dat is natuurlijk niet logisch. Want zelfs hun houden zich daar niet aan. Als je bijvoorbeeld honger hebt, ga niet zeggen van ik hoef niet te eten. Want mijn honger wordt wel wordt weggenomen zonder dat ik daarvoor hoef te doen. Wat voor te doen. Als jij kinderen wil, dan moet je trouwen. Alles wat je wil bereiken, moet jij bepaalde weg nemen. En bepaalde middelen, bepaalde middelen nemen. En dit zijn de esbab. Dit zijn de asbaab. Vandaar dat de geleerden zeggen. Zeg het tawakkul. Al Allah. Maal bil dus je vertrouwt op Allah. En je rekent op Allah. Jalla wa ala. je kijkt naar niemand om. je neemt wel. Je neemt wel de middelen. Je moet wel de middelen nemen. Om datgene te bereiken wat jij wil bereiken. En vervolgens. Vervolgens laat je dat over aan Allah. Subhanahu wa Deze middel die je neemt. Misschien heeft die effect als Allah subhanahu wa ta'ala dat wil en misschien heeft hij geen effect als Allah jalla wa ta'ala dat wil vandaar dat je niet op de middel zelf moet vertrouwen maar je vertrouwt op Allah wa ta'ala en het vertrouwen in Allah, het tawakkul is een onderdeel van het iman sterker nog, er kan geen iman aanwezig zijn behalve met het tawakkul. de helft van onze religie is ibadah en de andere helft is tawakkul Allah Jalla waala in Surah al-Fatiha gezegd: Iya kan nabodt, wa iya kan insteigen. Na'bud Dat is de helft van de ibada. U alleen aanbieden wij, wa iya kan The De andere helft is het vertrouwen op Allah. kan U alleen vragen wij om hulp. En hulp dat is het tawakkul Dat is een onderdeel van het En In dit verzet Allah Jalla waala ala Allahi fatoukalu in kuntu mu'minin Yani, en op Allah, enkel alleen op Hem, moeten jullie vertrouwen, indien jullie gelovigen zijn. Dat betekent dat vertrouwen op Allah een voorwaarde is voor het geloof, indien jullie in gelovigen zijn. En degene die op Allah vertrouwen, die vertrouwen op de Almachtige, die vertrouwen op de Schepper, die vertrouwen op degene die alles in zijn hand heeft. Die alles bepaalt. Daarom zegt Allah Jalla Ala, ook in de Koran. Waman yetewakkal ala Allah. Fahuwa Degene die op Allah vertrouwt. Hij is voldoende voor hem. Hij is voor hem voldoende. Hij heeft niemand anders nodig. Want hij vertrouwt op degene die alles bepaald heeft. De koning subhanahu wa ta'ala. De schepper, Jalla Ala, De beschermer. Van daar de Nabi, sallallahu alayhi wa sallam na de slag van Ghazwat Uhud na de slag van Gazwet Uhud de slag, van oohud, slag om Uhud en de moslims hadden een nederlaag ze hadden daar een nederlaag uh, er was een nederlaag overkomen tijdens Ghazwat Uhud er zijn heel veel van de sahaba daar gestorven als martelaar onder andere Hamza en er zijn heel veel gewond geraakt en dergelijke Abu Sufyan die was de leider van de moshekeen die keerde terug naar Mekka Lekken ze wouden teruggaan. Ze wouden teruggaan naar de profeet sallallahu alaihi wa en naar de sahaba. Om een einde te maken aan, aan de moslims. Ze stuurden iemand of ze kwamen iemand tegen onderweg die was richting Medina. En hij, Toen hij aankwam in Medina zei hij tegen de profeet sallallahu alaihi wa sallam, tegen de sahaba. Hij zei de mensen hebben zich verzameld. En yani die mensen, Abu Sufyan en anderen die met hem waren zijn bondgenoten hebben zich verzameld. Vrees hun. Toen de sahaba dat hoorden aan de profeet sallallahu alaihi wa sallam, Zeiden zij, Allah wa al-wakil. Zeiden, Allah wa al-wakil. En zeiden: Allah is voor ons voldoende. En Hij is de beste op wie wij kunnen vertrouwen. En Hij is de beste, hij is de beste beschermer. En hun imam werd alleen maar meer daardoor. En toen Abu Sufyan ook terugkwam naar hun, zag hij: de sahabat, ze waren yani, voorbereid. Ondanks dat ze in een klein aantal waren. En ze waren gewonden onder hun. En er waren, yani ze waren getroffen. Like, ondanks dat? Hun iman werd sterk toen zij hoorden dat ze zouden terugkomen. En ze zeiden hasbunallahu wa ni'mal wakil. En Allah subhanahu wa ta'ala die, uh, yani, die boezemde vrees in hun harten van de moslims En ze keerden terug zonder, zonder enige yani, uh, schade toegebracht te hebben aan de moslims. Allah Jalla wa ala zegt in de volgende vers... Innamal mu'minun, al als Allah wordt genoemd, worden hun harten alayhim en als Hij hen aanwijst, verdient hun het meer En op hun in vers nummer 2. Innamal mu'minun, voorwaar de gelovigen zijn slechts diegenen, de volmaakte gelovigen zijn slechts diegenen, wanneer Wanneer zij, uh, wanneer Allah subhanahu wa ta'ala, wanneer zij aan Allah subhanahu wa ta'ala denken, of wanneer zij Allah jalla wa ala noemen, wanneer hij genoemd wordt en hardacht wordt, dan beven hun harten, hun harten die gaan trillen. Wanneer zij Allah jalla wa ala horen, of zijn verzen horen, of dat Allah subhanahu wa ta'ala, of dat ze aan hem denken, of dat iemand hun die yani, attendeert daarop. Op het gedenk van Allah. Jalla wa ala, wat gebeurt met hun harten? Hun harten gaan trillen. En gaan beven. En gaan vrezen. En als zijn verzen. De verzen van Allah. en yani Als de Koran aan hen wordt voortgedragen. En ze horen de Koran. Zadat hun imana. Hun iman neemt dan toe. Dat zijn de werkelijke gelovigen. Wanneer Allah Jalla wa ala, wordt herdacht. Beven hun harten. Wanneer zijn verzen worden voorgedragen, neemt hun iman toe. En vervolgens, vervolgens, een van hun eigenschappen is dat zij enkel op hun Heer hun vertrouwen, hun vertrouwen vestigen of stellen. En ze vertrouwen enkel en alleen op hun Heer. Dit zijn eigenschappen van, van gelovigen, volmaakte, volmaakte gelovigen. En je kent allemaal de hadith van de 70.000. 70.000 die die enthieren namas Al Jannah zullen binnentreden zonder afrekening en zonder bestraffing hebben we hebben gehad in het begin van de kitab al-Tewaheed Hadith al-Ruqya 70,000 Yadchulun Al Jannah min gairi wala Ze zullen el Jannah binnentreden zonder afrekening en zonder bestraffing Toen de sahaba die gingen met elkaar super dingen, Ze gingen met elkaar praten Wie zijn die 70? Uiteindelijk de Nabi sallallahu alayhi wa sallam: die vertelde hun wie behoren tot die 70.000 to die el Jannah zullen binnentreden zonder afrekening en zonder bestraffing. Hij zei: la wala wala wala rabbihim Wat zijn hun eigenschappen? La Zij vragen geen een rookja. Jullie weten wat een rookja is. Als iemand wordt getroffen door een bepaalde ziekte, geestelijk of lichamelijk. Een rokja is toegestaan voor hem. Laat het vragen van een rokja aan anderen? Verricht voor mij een rokja? Dat is afgeraden. Taib. Dus tot die 70.000 behoren, behoort iemand die geen rokja vraagt aan anderen. Wala te En el-key is ook een bepaalde geneeswijze. Die was bekend bij de Arabieren. Dat was een geneeswijze door middel van. met vuur. Taib. En het laat. Uh, bepaalde littekens of letsel achter dat is ook afgeraden deze vorm van genezing de profeet zei ولا يكتوون ولا يتطيرون tot hun eigenschap is ook dat zij dat zij geen bijgeloof hebben het geloof in voortekenen en dergelijke wat is de verzamel die zij allemaal uitvoeren de algemene ibadah Waarom verlaten zij het en verlaten zij het kei en verlaten zij het vraag van de rokja? Wat is de the reden daarvan? Hoe komt dat? Door hun, hun vertrouwen die zij vestigen op Allah. Doordat zij, doordat dat hun sterke vertrouwen hebben in Allah, laten zij deze dingen gaan. Want ze vertrouwen op Allah en Hij is degene die voldoende is voor hun. Dus zij richten zich direct naar Allah Jalla toe. En ze kijken naar nergens. Ze kijken nergens naar om. Behalve naar Allah. Tabaraka wa ta'ala. En Allah Jalla is voldoende. Hij is voldoende. Oké. Het wakkel, beste broeders, is ibadah. En als iets ibadah is, dan betekent dat dat dat aan niemand toegekend mag worden behalve aan Allah subhanahu wa ta'ala. Als iemand deze vorm van ibadah of een andere vorm van ibadah toekent aan een ander dan Allah, dan vervalt zo'n persoon in een shirk. In het toekennen van deelgenoten aan Allah. In het gelijk maken van anderen aan Allah jalla wa ala. En dat is wat afgoderij wordt genoemd. Shirk billah, shirk al akbar. Als iemand zijn vertrouwen vestigt of stelt in bijvoorbeeld heilige of doden. Of يعne, uh, wat ze noemen, awliya andere vormen van, van afgoderij, Dan begaat zo'n persoon een shirk billah tabaraka wa ta'ala. En musrikoon, al quburioon, vooral diegenen die graven aanbidden. Wanneer zij in een moeilijke situatie zitten, dan... Richten zij zichzelf naar, naar hun afgod, naar graven, naar doden. Bijvoorbeeld ze vragen van hun genezing of ze vragen van hun kinderen als ze bijvoorbeeld geen kinderen krijgen. Dus zij stel, stellen hun vertrouwen in, in anderen dan Allah tabaraka wa ta'ala in zaken waar alleen Allah jalla wa'ala toe in staat is. Niemand kan jou genezen behalve Allah. Niemand kan jou kinderen geven behalve Allah tabaraka wa ta'ala. Vandaar dat je dat aan niemand mag vragen behalve aan Allah. Tabaraka wa ta'ala. Dus deze vorm van het tawakkul. is tawakkul shirki. Is het shirk billah. Is een strijd met het tewheed. Een andere vorm van het Tawakkul is dat mensen, dat gebeurt heel veel, dat ze vertrouwen en rekenen en hun harten zijn gehecht aan de asbab. En we hebben gezegd, wanneer je vertrouwt op Allah, betekent dat niet dat je niks hoeft te doen. لا. Neem de middelen die toegestaan zijn. Die middelen die je neemt, daar moet je niet op vertrouwen. Je moet niet vertrouwen op de middelen. Je moet niet omkijken naar de middelen. Laat je vertrouwen op Allah. Zoals de profeet zei tegen die Sahabi, tegen die Arabier, hij zei, bind hem vast, die Kameel. je vertrouwen op Allah. Vertrouw niet op datgene wat jij gedaan hebt. Lek je vertrouwen op datgene wat Allah doet. Hij is degene die beschermt. Hij is degene die geeft. En hij is degene die, yani, uh, die bepaalt wat er gaat gebeuren en wat er plaatsvindt. Vandaar dat het niet toegestaan is om te vertrouwen op asbab. Want een sebab, een middel die je neemt, misschien werkt hij, misschien werkt hij niet. Als Allah wil, dan laat hij zo'n middel effectief zijn. Dan heeft hij werking als Allah Jalla wa'ala wil en hij is de alwijs en de alwetende en de barmhartige, dan werkt zo'n middel niet. Vandaar dat je niet mag vertrouwen op esbab, maar je neemt ze wel. Je neemt wel de esbab. En als iemand vertrouw, vertrouwen heeft op Allah en hij neemt de esbab, dan zal hij bij ibnillah zijn doel bereiken. Zoals Omar radiyallahu ta'ala aan hem overlevert, dat de profeet heeft gezegd. Atalou tawakkaltum anallahi haqqa tawakkulih, la razaqakum. Kama yarzuqu tayr." De profeet zei, indien jullie zouden vertrouwen op Allah, zoals dat hoort, zoals dat hoort dan, Allah, dan zou Allah jullie voorzien. Hij zal jullie voorzien zoals hij de vogeltjes voorziet. De vogels voorziet. Zo'n vogel, in de ochtend is hij hongerig. Hij blijft in zijn nest, of vertrekt hij, gaat hij op zoek. Hij gaat op zoek. Vervolgens komt hij terug met een volle maag. Dus hij vertrekt en hij komt terug. Hij vertrouwt op Allah, Tawaraka wa ta'ala. En hij neemt de toegestane, de middelen. Hij vertrekt op zoek naar voorziening, op zoek naar risq van Allah, tabaraka wa ta'ala. Iden het vertrouwen op esbab is een vorm van, is een vorm van shirk. Lijken geen shirk akbar, want noem een shirk asgar. Het vertrouwen op esbab is een vorm van shirk asgar. Daarnaast, heel veel mensen maken ook een fout als het gaat om het tawakkul. Zij denken dat het tawakkul, vertrouwen op Allah, alleen in zaken van dunya is. Dat is fout. Vertrouwen op Allah is niet alleen maar in de zaken van dunya, in wereldse zaken. In, uh, yani in voorziening, in uh, eten en drinken, en veiligheid. La. Vertrouwen op Allah is, ook, is in meer dan dat. Is in meer dan dat. Onder andere ook in wereldse, in, in, in zaken van namas. In iman billah tabaraka wa ta'ala. Jij stelt je vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala. Dat hij jouw eh, daden accepteert. Dat hij jouw zonden vergeeft. En ook dat hij jou leidt. Er is een groot verschil tussen iemand die vertrouwt op Allah jalla wa ala, alleen maar in voedsel, eten en drinken. En iemand die vertrouwt op Allah tabaraka wa ta'ala. Dat hij hem leidt. Dat hij hem succes schenkt. Yani, dat hij hem eh, beschermt en dergelijke in zijn iman. Dat is belangrijk wanneer iemand vraagt aan Allah en vertrouwt op Allah dat hij zulke belangrijke zaken niet moet, niet moet vergeten. En daarnaast wat ik net zei, een van de fouten die voorkomt bij vertrouwen is dat iemand denkt dat hij, dat hij vertrouwt op Allah zonder iets hoeven te doen. Zonder iets hoeven te doen. La, je dient yani, een asbab te nemen zonder daarnaar om te kijken, maar je kijkt om naar Allah en dan ben jij iemand die vertrouwt zoals dat hoort die vertrouwt op Allah zoals het hoort. قَالَ noemt تَعَالَى nog twee versen, Eentje uit de Al-Anfal, vers 64, en de andere uit de talaq vers nummer 3. die ook gaan over het vertrouwen op Allah subhanahu wa ta'ala. Vers uit Surat al-Anfaal 64. Daar is that Allah Jalla wa Ala, Ja Nabi, O oh, profeet, Hasbuk Allah. Allah is voldoende voor jou. En hij is voldoende voor de gelovigen die jou volgen. En Allah Jalla wa Ala is voldoende voor jullie allemaal. Voor jou en voor de gelovigen. Hij is voldoende als beschermer. Jalla wa'ala. En hij is voldoende als. Yani als heer. Als, uh, als yani, uh, iemand die jullie zal laten overwinnen. En dergelijke. En alle andere, alle andere betekenis die te maken hebben met. Het, uh, dat Allah subhanahu wa ta'ala voldoende is. En je hebt niemand anders nodig. Hij is voldoende voor jou. En hij is voldoende voor de gelovigen. En als hij voldoende is dan hebben wij niemand anders nodig naast Allah, ta'ala. Ta en niemand kan jou wat aanrichten, behalve met datgene wat, voor wat Allah voor jou heeft voorgeschreven. En niemand kan jou baten, behalve datgene wat Allah voor jou heeft voorgeschreven. وَمَنْ يَتَوَكَّرْ Allah اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ En degene die op Allah subhanahu wa ta'ala vertrouwt, Allah is voor hem voldoende, فَهُوَ حَسْبُهُ وَعَنِ بِنِ Allah رضي الله عنهما قَالَ Hasbuna Allah wa ni'mal wakil Qalaha Ibrahim alayhi salam Hina ulqya finnaar Wa qalaha Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam Hina qalu lahu Inna nasa qad jama'u lakum fakhshauhum Fazadahum imanan wa Wakalu, Hasbuna Allah wa ni'mal wakil Abdullah ibn in This is an author This is Imam al-Bukhari Rahimahullah Abdullah ibn Abbas This Hasbuna Allah wa ni'mal wakil Deze woorden wat betekent Allah is voor ons voldoende en hij is de beste op wie wij kunnen vertrouwen hij is de beste beschermer deze woorden hebben Ibrahim a.s.w. gezegd en de profeet Muhammad wasallam ook wanneer heeft Ibrahim deze gezegd? hij zei toen hij werd gegooid in het vuur door wie werd hij gegooid in het vuur? door zijn volk Ibrahim salatu salam. toen hij zijn volk ging Uitnodigen naar het tawhid. En naar het iman. En hij ging hun verduidelijken dat deze afbeeldingen die ze, ze aanbaden naast Allah tabaraka wa ta'ala die afgoden. Dat ze niet baten en niet schaden. Dat ze niet kunnen horen en niet kunnen praten. Op een gegeven moment heeft Ibrahim alayhi salatu deze afgoden van hun. Die asnaam. Hij heeft ze gebroken. Hij heeft ze kapot gemaakt. Behalve één. De grootste liet hij heel. En hij pakte die bijl waar hij mee zijn stuk had gemaakt, die hing hij om de hals van de grootste, van de grootste beeld. Toen ze terugkwamen, want ze waren weggegaan voor een feest, ze een bepaalde feestdag. Toen ze terugkwamen zeiden zij, wie heeft dit gedaan met onze afgoden? Ze zeiden, we hebben gehoord van een jongen die heet Ibrahim. Ja niet, die beledigde onze, onze afgoden. Maar ze kwamen bij Ibrahim en ze hadden Ibrahim gebracht. Ze zeiden, ja Ibrahim heb jij dit gedaan? Hij zei, vraag aan die grote. Hij zei, die grote heeft het gedaan. Hij zei, vraag het, indien zij jij niet yani, kunnen spreken. Vervolgens zeiden zij tegen elkaar, kom op voor jullie afgoden, Kom op, en yani bescherm, en kom op voor jullie afgoden. En ze hadden een hele grote vuur gemaakt voor Ibrahim. Ze hadden een hele grote, geweldige vuur gemaakt. En ze wouden Ibrahim, alayhi salatu wa salam, erin gooien. Ze hadden een grote katapult, waarmee zij hem erin zouden gooien. Toen Ibrahim alayhi salatu was salam erin zou gegooid worden, zei Ibrahim: Hasbun Allah wa Hij Allah is voor mij voldoende, hij is de beste beschermer. De beste op wie je kan vertrouwen. Toen Ibrahim dat zei: zei Allah subhanahu wa ta'ala tegen het vuur, ja, naar kuni worden, was salam ala Ibrahim. Allah die beviel, die gaf opdracht aan dat vuur om koud te en veilig te zijn voor Ibrahim alayhi salatu wassalaam. En Ibrahim alayhi salatu hij werd niet getroffen door geen enkele schade van die vuur die ze hadden aangestoken. Want Allah jalla ala die beschermde hem. Hij zei dat Ibrahim toen hij werd gegooid in, in het vuur. En de profeet sallallahu alayhi sallam, zei deze woorden ook. Toen ze tegen hem zeiden de mensen hebben zich verzameld. de moesrikien en de, de Ahzab hun bondgenoten hebben zich verzameld om jou aan, aan te vallen om jou yani, uh, om de moslims aan te vallen en te vernietigen zeiden zij Allah, wa ni'mal Allah is voor ons voldoende en hij is de beste op wie wij kunnen wie wij kunnen vertrouwen in deze woorden zijn gezegd door Ibrahim alayhi salatu door de profeet sallallahu alayhi zoals Abdullah ibn Abbas radiyallahu heeft gezegd in deze situaties dus in moeilijke situaties dient de moslim te zeggen: Hesbi Allah, wanneer amal wakil. Of Hesbun Allah, wanneer amal wakil. Heel veel moslims tegenwoordig, wanneer ze bijvoorbeeld worden getroffen door een bepaalde ramp, zeggen ze: La hawla wa la ta, illa billah. Dit is niet correct. Op zo'n moment, zeg je: Hesbi Allah, wanneer amal wakil. Bijvoorbeeld, iemand wordt getroffen door een ramp of door iets anders, of hij zegt: Gadar Allah, wa ma'ashah ma afa'al. Alhamdulillah, ala kulli hal, of hasbi Allah wa ni'mal wakil. Lakin la hawla wa la kuwate illa billah is niet passend. Is niet passend bij rampen. Nu bijvoorbeeld iemand hoort iets, schrikt ervan, en hij zegt la hawla wa la kuwate illa billah. En er is geen kracht en geen macht buiten die van Allah. Deze dikker is niet passend in zo'n situatie. Op zo'n situatie zeg je hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah is voor mij voldoende en Hij is de beste op wie wij kunnen Op wie wij kunnen vertrouwen. Tayyip, ezen het tewakkur ala Allah subhanahu wa ta'ala, vertrouwen hebben in Allah jalla is een geweldige aanbidding. En als iemand vertrouwen heeft in Allah, ta'ala, zal hij ook rust vinden. Hij zal ook يعني, rust vinden in zijn... In zijn leven, want hij weet alleen datgene wat Allah heeft voorbestemd, dat zal hem overkomen en meer niet. Als we bijvoorbeeld kijken naar uh, Ibrahim alayhi salatu s-salam toen hij in Mekka was, met zijn vrouw Hajar, en met zijn zoon Ismail. En Ismail was nog een baby, hij kreeg nog borstvoeding van zijn moeder. En Mekka was droog, daar groeide niks en er was geen water. Er was helemaal niets. Allah jalla wa ala, had Ibrahim de opdracht gegeven... om zijn vrouw Hajar en zijn zoon Ismail... om hun daar achter te laten. Op een plek waar niemand is. Waar niets groeide. Waar helemaal niks was. Dus hij zei tegen hen... ik ga jullie hier achterlaten." Hajar, zijn vrouw... Die zei van... Waar ga... Na, aan wie laat je ons achter? Aan wie laat je ons achter? Er is niets hier. Hij zei... ik moet jullie hier achterlaten." Toen zei Hajar tegen, zijn, tegen haar man... tegen Ibrahim... Ze zei... Allahu heeft jouw Heer jou opgedragen om dit te doen? Heeft jouw Heer jou bevolen om ons hier achter te laten? Hij zei... Hij zei... Mijn Heer heeft mij opgedragen... Mij bevolen om dat te doen. Wat zei Hajar? Hajar zei toen... Hij zei... Len hij zei... Als dat, ze Al dat zo is... Dan weet ik dat Allah ons niet zal verwaarlozen. Hij zal niet ons verwaarlozen. Als Allah dat jou heeft opgedragen... Wij vertrouwen op Allah. Hij zal ons niet verwaarlozen. En precies zoals Hij gezegd heeft. Zij vertrouwde op Allah. Jalla wa ala. Vervolgens. Toen zij. يعne, op zoek ging naar water. Want haar zoon Ismaël Was nog klein. En haar, ze gaf een borstvoeding. En er was niks. Liep zij zeven keer tussen Safa en Marwa. Zeven keer liep zij van de berg Safa. Naar Marwa. Heen en weer. Allah Jalla wa ala, stuurde een engel. Hij stuurde een engel. Die groef. Met zijn vleugel groef hij vervolgens, ontstond Zemzem. Ontstond de bron Zemzem. De bron Zemzem is een bron die tot vandaag de dag nog steeds aanwezig is. De beste water is de water van Zemzem. Zemzem ontstond en er werd, ze, ze, ze dronken daarvan. Ze kon haar kind voeden. Vervolgens kwamen daar mensen, daar groeiden weer. Zaken. Er kwamen mensen die wouden daar wonen, want die mensen die zoeken altijd plekken waar water is. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft hun begunstigd en voorzien van zemzem en van andere gunsten, omdat zij vertrouwen had in Allah, Jalla wa Ala, En ze zei, als jouw Heer jou heeft opgedragen om ons hier te laten, dan zal Hij ons niet verwaarlozen. En zo, zo was het, zo was het ook. En zo zijn er een tal van voorbeelden van sahaba, van profeten, Allee, hem salatu was salam. Vervolgens de schrijver Rahimahullahu ta'ala die gaat verder met een nieuwe bab, bab, wa kawli lahi ta'ala afa aminu makrallah la. Fella ya illa makkara lahi al kaumul khasirun. Wa kawli waman man yaqnutu min rahmat Wa waman yak min tumir rahmat ilahi, waman yak De volgende hoofdstuk gaat over al makr ful aminu min makrillah, Afa aminu Allah zegt in, dit, in deze verse, of in dit vers. En de gelovigen en ook de zondaren, voelen zij zich veilig voor het plan, of de straf van Allah. Niemand voelt zich veilig voor de straf van Allah, behalve een verliezende volk. Behalve een volk wat verloren is, wat vernietigd is. Deze eieren leert ons dat wij ons niet veilig moeten wanen voor de straf van Allah, jalla we moeten ons niet veilig voelen voor de straf van Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah, jalla wa Ala die stelt uit. En hij begunstigt mensen. Sommige mensen, die worden voorzien. Allah, die geeft ze. Die geeft ze wat ze willen. Hij geeft ze bezittingen, hij geeft ze veiligheid, hij geeft ze geluk. Lekken ze zitten op zonde. Of nog erger, ze zijn ongelovigen. Zulke mensen, die gaan zichzelf veilig voelen. Hij heeft wat hij wil. Hij, is, hij, is, يعني, hij geeft uit Hij geeft wat hij wil. Hij voelt zich op een, op een gegeven moment, voelt hij zich veilig. Hij denkt, niemand is zoals ik. Hij krijgt van Allah. En Allah subhanahu wa ta'ala geeft iedereen. Waarom geeft hij iedereen? Omdat het wereldse niks waard is. Het wereldse is geen maatstaf voor Allah, wa ala. Dat bijvoorbeeld iemand zoveel krijgt van Allah, betekent niet dat Allah van hem houdt. Of dat iemand bijvoorbeeld arm is en niks heeft, betekent niet dat Allah subhanahu wa ta'ala niet van hem houdt. Dat heeft er helemaal niets mee te maken. Hoeveel profeten waren arm? Hoeveel sahaba hadden niks? Heel veel. En hoeveel? Tegenover vijanden van Allah. waren rijk. Fir'aun en anderen. Qarun en anderen. waren rijk. Dat is geen maatstaf. in zulke mensen. Wanneer zij krijgen van Allah. En ze hebben die gunsten. En ze bezitten zoveel. Dan voelen zij zich veilig. Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala een plan met hun heeft. En zulke mensen... Meestal wanen yani, zij zich veilig en denken ze dat ze veilig zijn. Totdat Allah subhanahu wa ta'ala hun neemt terwijl ze het niet doorhebben. En dan yani, sterven ze zonder taube, zonder vergiffenis vragen. Yani of, of in grote zonden of andere, of andere zaken. Terwijl een gelovige die voelt zich nooit veilig. Die heeft altijd vrees. Zoals wij eerder hebben behandeld. Altijd vrees en hoop. Hij vreest voor de bestraffing van Allah, ta'ala. Ta en hij vreest voor zijn zonde. En daarnaast hoopt hij tegelijkertijd op de genade van Allah. En hij hoopt op de barmhartigheid van Allah. En hij hoopt dat Allah zijn daden accepteert. Hij is altijd tussen vrees en hoop. En zo, zo aanbidt hij Allah, wa ta'ala. Diegenen die zichzelf die denken dat ze veilig zijn voor de bestraffing van Allah... Dat zijn de verliezende volk. Dat zijn de verliezers. Voelen zij zich veilig. Voor het plan van Allah. Voor zijn straf. Niemand voelt zich veilig. Voor zijn straf. Behalve. Het verliezende. Het verliezende volk. Behalve het verliezende. Het verliezende volk. Iedereen Een gelovige. Een gelovige. Voelt zich niet veilig. Tegelijkertijd heeft hij ook geen wanhoop. Dat zijn, twee, dat zijn twee uitersten. Jezelf veilig voelen voor de straf van Allah is niet toegestaan. Wanhoop is ook niet toegestaan. Je dient altijd daartussenin te zitten. Je vreest voor jouw zonde en voor de bescherming van Allah. En je hebt hoop op zijn vergeving, en op zijn barmhartigheid en op zijn beloning. Geen enkel wanhoop. Want wanhoop is ook een, een kenmerk van de verliezers. Zoals Allah in de volgende vers zegt... Niemand vanhoopt aan de barmhartigheid van zijn Heer behalve de dwalende. Wie heeft wanhoop? De dwalende en de onwetende. Dat zijn diegenen die wanhoop hebben. Daarom zegt Allah Jalla wa Ala in de Koran: Qul يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَصْرَفُ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ذُنُوبَ جَمِيعٍ زَخْ رُومَانِ دِنَارًا die buitensporig zijn geweest. En die zonden hebben. En alle dienaren hebben zonden. Zeg tegen hun, Diegenen die fouten maken. Die zondigen. Die zonde hebben verricht. Zeg tegen hen. La taqnatu min Wees niet wanhopig aan de, bar aan de genade van Allah. Want wanhopigheid is een kenmerk van de verliezers. Is een kenmerk van de dwalenden. Wees niet wanhopig aan de barmhartigheid en de genade van Allah. Inna Allah jagfiru dhulubad jamia. Waarom, waarom ben je niet wanhopig? Waarom hoef je niet wanhopig te zijn? Keer terug naar Allah. Allah vergeeft alle, Vergeeft alle zonden. En als je weet dat jouw Heer alle zonden vergeeft, waarom moet je dan wanhopig zijn? Er is geen enkele reden om te wanhopen. Keer terug naar Allah en toon berouw en vraag vergiffenis. En Allah staat klaar om jouw berouw te accepteren. La min Inna Allah Allah accepteert alle barau en Hij vergeeft alle zonden. Ook al zijn deze zonden zoveel, dat ze de hemel bereiken. Ook al zijn het zoveel, dat ze de hemel bereiken. Als iemand vergiffenis vraagt, zal Allah Jalla wa ala hem toekomen en hem vergeven. Ook al heeft hij een wereld vol met zonden. Als hij vergiffenis vraagt en het tobe verricht, zal Allah Jalla wa ala hem vergeven. En iemand die vergiffenis vraagt en het tobe verricht van een zonde, is zoals iemand die geen enkel zonde verricht heeft. Ieder gelovige dient niet wanhopig te zijn... En daarnaast dient hij zich ook niet veilig te waan. Dat hij denkt dat hij veilig is van. Veilig is van de straf van Allah. ta'ala. Wa ta want dat zijn twee eigenschappen van. Van el kuffar. in Hoop hebben. Op de barmhartigheid van Allah. En op zijn vergeving. En op de beloning. Dat Allah subhanahu wa ta'ala jou beschermt. En dergelijke. Dat moet altijd gepaard gaan met daden. Dat moet altijd gepaard gaan met. Daden. En met vrees. Want we hebben eerder gezegd, bij vrees, gezonde toegestane vrees is die vrees die gepaard gaat met, met hoop. Hoop precies hetzelfde. Hoop hebben op Allah Jalla wa ala, zijn beloning en zijn vergiffenis, moet gepaard gaan met daden. Sommige mensen maken hier fouten in. Wanneer ze bijvoorbeeld aan het zondigen zijn, en je spreekt ze erop aan, of je adviseert iemand, zegt hij, mag Allah mij vergeven. Naam, ja, mag Allah ons allemaal vergeven. Lakin... Deze woorden die hij uitspreekt, gaan niet gepaard met daden. Mocht Allah ons vergeven, hij like, doet er wat aan. En yani, hij verricht daden die, jou, die aanleiding zullen zijn voor Allah subhanahu wa ta'ala zijn is. En voor zijn paradijs. Paradijs van Allah is wa gratis. paradijs van Allah subhanahu wa zijn beloning is niet zomaar een gratis. Je moet wat doen. Daarom Allah in de Koran zegt jar joli ka arabia amen. Diegene die hoopt op de beloning van Allah, op de ontmoeting van Allah zodat hij hem beloont, wat moet hij doen? Moet hij zeggen: Oh, mag Allah ons vergeven en voor de rest niets? Voor de rest niets doen en blijven zondigen? Allah die zegt: Zo'n persoon dient goede daden te verrichten. Hij moet geen enkel deugd toekennen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Ieden hoop hebben op vergevenis en dergelijke, moet gepaard gaan met, met amel en met vrees. Eén, met vrees voor de zonden, tekortkomingen. en daarnaast met handelingen. Handelingen die ervoor moeten zorgen dat zo'n persoon werkelijk yani zijn hoop correct is. Handelingen, met andere woorden, het verrichten van, verrichten van, goede, van goede daden. Zal ik goede daden. Babas dan pas ze van, yani die correcte hoop. Daarna nu de schrijver Rahim ta'ala taala een hadith en een afar, en al en Abdullah, ibn Abbas of hij abbas radiyallahu hij Anna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam su'ila al-kaba'ir fa qala al-shirk bi wal ya's min ruh wal amnu min makr Deze hadith waar uh, deze hadith de isnad van deze hadith daar is over gesproken. Yani dat hij niet authentiek is. Hierin wordt gezegd dat de profeet werd gevraagd over de grote zonden al-kaba'ir. En we hebben eerder gezegd dat de zonden, zonden van mensen, die kunnen in twee categorieën worden opgedeeld. Kleine zonden en grote zonden. Wat zijn de kleine zonden? Wat zijn de grote zonden? Als wij weten wat de grote zonden zijn, weten we wat de kleine zonden zijn. De grote zonden, de grote zonden, dat zijn die zonden waar een specifieke straf op staat in het wereldse leven. Bijvoorbeeld, zina. Er staat straf op. Als iemand gehuwd is of niet gehuwd is, er staan straffen op, specifieke straffen op. Drinken van alcohol, er staat een specifieke straf op. Er zijn specifieke straffen voor bepaalde zonden, die zijn genoemd. Als er een specifieke genoemde straf is, dan is er hier sprake van een grote zonde. Of een zonde waar een vloek op staat. Bijvoorbeeld de profeet die zegt, tien uh, mensen zijn vervloekt. Als het gaat om alcohol. Als het gaat om alcohol. Of er zijn zoveel mensen vervloekt als het gaat om riba. Riba is voeker, rente. Degene die het neemt, degene die het betaalt, degene die ervan getuigt, degene die de akten opmaakt. Of bijvoorbeeld, la ja. anallahura shi wa de Profeet Salaam zegt: Allah vervloekt Ar rashi, iemand die steekpenningen geeft. Of steekpenningen ontvangt. Ja, niet iemand die, uh, hoe noemen ze een ander woord voor steekpenning? Rishwa. Ja. Ja, iemand die een ander omkoopt. Hij koopt hem, en geeft hem en die ander ontvangt het. Dat is, daar, daar staat een vloek op. Of bijvoorbeeld, de profeet die, die doet hier een dua tegen, met een met laan tegen een namissa, een vrouw die haar wenkbrauwen epileert. En de ander die dat bij haar doet. Er zijn bepaalde zonden waar straffen op staan. Deze zonden vallen onder grote zonden. Of een bepaalde zonde waar Allah subhanahu wa ta'ala de persoon waarschuwt met het vuur. Bijvoorbeeld bij zoals doden. Doden, Allah jalla wa ala zegt in, in de Koran dat hij uh, hem uh, zal bestraffen met het vuur in de hel. Type. Of bijvoorbeeld waar el iman wordt, uh, van wordt weggenomen. En er zijn bepaalde zonden waar specifieke straffen op staan. Of waar gewaarschuwd wordt met de hel. Dat zijn grote zonden. Andere zonden waar niet specifieke straf op staat, die vallen onder kleine zonden. Een kleine zonde. het verschil tussen de grote en de kleine zonden. Een van de verschillen is dat kleine zonden worden weggewist en kwijtgescholden door, door goede daden. Terwijl grote zonden, die worden niet kwijtgescholden door goede daden, maar alleen door touwba. Alleen door het touwba. En sommige grote zonden kunnen ook worden kwijtgescholden door, door goede daden. In deze hadith staat al shirk billah. En dat is de grootste zonde, shirk billah. Shirk billah is het toekennen van de aan Allah, subhanahu wa ta'ala. Wat we eerder en vaker hebben behandeld. En de tweede waar het hier om gaat, wal-ya'su -ja min Al-ya'su -ja min is wanhoop. Wat we net zeiden, is zoals wanhoop aan de barmhartigheid van Allah, of de genade van Allah, subhanahu wa ta'ala. En, al-amnu min Allah, en jezelf veilig, Vana voor de bestraffing van Allah of de plan van Allah, Subhanahu wa taala. Dat is waar het hoofdstuk over gaat. Lekker in deze hadith is niet authentiek. De volgende afwerking van Abdullah bin Mas'ud "Qal akbarul kabair al ishraqu billah wa al amru Dit is precies hetzelfde zoals de vorige hadith Hadith. Alle deze zak die we de en hij is zelf veilig waren voor de bestraffing van Allah of wanhoop aan de genade van Allah. Dat zijn kenmerken van verliezers. Een dwalende, zoals Allah subhanahu wa ta'ala dat zegt in de Koran. Kenmerken van de ongelovige. Een gelovige die vertrouwt op Allah en die vreest, die vreest Allah jalla wa ala. En die hoopt op de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. En zo bidt hij Allah subhanahu wa ta'ala op de juiste. Op de juiste wijze, wijzen, is er الله te waardig en je fockent na في دينه, en je wilt ervoor zorgen dat